11 uur. Mark examen met het NOS-journaal. Negen IT-specialisten die voor het kabinet voorstellen voor corona-apps hebben bestudeerd... hebben forse kritiek op de selectieprocedure. De vergadering over de beoordeling was volgens de specialisten rommelig. En apps die expliciet waren afgekeurd zouden toch zijn geselecteerd. Ook zouden er nauwelijks criteria zijn geweest om de voorstellen te beoordelen. Het ministerie zegt dat de zeven overgebleven apps dit weekend kritisch worden doorgelegd. Het ministerie van Financiën is tegen het voorstel van KLM om de bonus van topman Elbers te verhogen tot 100% van zijn salaris. Het ministerie noemt dat nu onverstandig. Als de aandeelhouders van KLM het voorstel overnemen, gaat het ministerie voorwaarden stellen aan eventuele overheidssteun voor KLM. De luchtvaartmaatschappij is met de Nederlandse en Franse overheid in gesprek over een steunpakket om het bedrijf door de coronacrisis te loodsen. Vanwege de crisis heeft KLM al besloten dat het dit jaar sowieso geen bonussen uitbetaalt. De reisbranche hoopt snel compensatie te krijgen van de overheid. Volgens brancheorganisatie ANVR is er zo'n 400 miljoen euro nodig om de werkgelegenheid te behouden. De sector verwacht de komende periode zo'n 1 miljard euro schade te leiden door de coronacrisis. De branche heeft te maken met tienduizenden annuleringen en vroegtijdig afgebroken vakanties. Een man van 29 uit Rotterdam is veroordeeld tot vijf maanden cel omdat hij een agent heeft gebeten. Begin deze maand werd de man gewaarschuwd omdat hij met te veel mensen bij elkaar stond. Hij weigerde weg te gaan, dus werd hij gearresteerd. En bij zijn arrestatie beet hij de agent. Na eigen zeggen deed hij dat uit zelfverdediging. Het weer vannacht neemt vanuit het zuiden de bewolking toe. De temperatuur daalt naar 1 tot 9 graden. Morgen op veel plaatsen bewolking. Het wordt dan 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Mambo number...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 Het ritme van Zandvoort, Zandvoort. op honderd zes punt negen.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 Got it. Up in the air.